1 uur. Dit is Joentje van A met het NOS-journaal. In de Javazee is de romp van het neergestorte vliegtuig van Air Asia gevonden, melden Indonesische autoriteiten. Een onderwaterverkenner heeft foto's gemaakt en die zijn op internet gezet. Het vliegtuig stortte op 28 december neer. Er zijn al tientallen slachtoffers geborgen. En aangenomen wordt dat in de romp nog veel meer slachtoffers zitten.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 De Franse politie heeft de omstreden komiek Dieu Donné aangehouden. Hij zou terrorisme hebben verheerlijkt. Zondag had hij het op Facebook over de terrorist Koulibaly... die in een koosjere supermarkt in Parijs vier mensen doodschoot. Ik voel me een Charlie Koulibaly, schreef hij op zijn Facebookpagina. Voor extra werkgelegenheid bij politie en defensie... komt er aan 40 miljoen euro beschikbaar. Het geld komt van werkgevers, vakbonden en het kabinet. Er verdwijnen veel functies bij defensie en politie... maar er zijn juist meer agenten nodig... Met het extra geld kunnen mensen worden omgescholden en meer jongeren instromen. Het weer geregeld buien, met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Ook af en toe zon, het wordt 5 of 6 graden. Morgen veel regen en wind langs de kust. Kans op een zuiderstorm en het wordt 9 graden. Dit was het NOS voor ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad viel op de A2 Amsterdam-Utrecht voor met Holendrecht 3 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knoopend Kooimeer 4. Een kapotte vrachtauto op de A10 tussen knoopend Nieuwemeer en knoopend Amstel 4 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Technische problemen met de bediening van de slagbomen op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brien Noordbrug. Vanuit Rotterdam staat er 6 kilometer vanaf knooppunt de Brechtse Plein. Tot zover de verkeersinformatie.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 10 keer zo snel doet, heb je uiteindelijk 10 keer zoveel meer rust. Kijk. Als je alles 10 keer zo snel doet, heb je tijd over. Die tijd kun je gebruiken om dingen af te raffelen die normaal altijd te langzaam zijn. Als je dingen die afraffelt die normaal altijd te langzaam zijn, zie je die dingen. Nou, 10 keer zo snel doet, heb je nog meer tijd over. Ideaal. Die tijd die je over hebt, gebruik je voor hobby's. 10 uh, hobby's. keer zo snel, kun je 10 hobby's doen. 10 hobby's, heb je veel meer ontspanning. Tenzij is ik lopen, ga je als van langzaam, maar je buiten aanhoudt. Je bent wel 10 keer snel, dat gaat alles 10 keer snel. Kut, ik ga te snel. Ja, ik heb hem meegenomen. Het. Uh...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 Leg ze eerst twee gouden Ducaten neer. Moet je casseren eerst uitleggen dat je daar sinds 1842 niet naar mee kan betalen. Vervolgens pak ze de Pimpas. Als er één ding ergens is, is het als een rimpel. hier gaat pinnen. Ze weet dat pasje op duizend meter heen te houden, maar nooit de juiste manier.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 die rimpelvoertuigen met zo'n stikken erop met 45, ken die dingen? Die dingen zijn traag! Mijn neefje van twee die kruipt nog sneller. Hij heeft ook ADHD, maar dat gaat hij niet doen. Of die looprekjes, daar begrijp ik helemaal niks van. Dus hier is aan het begin van de straat, zie je staan met een looprekje. Terwijl ik denk liever, pak dat ding op, loop aan de andere kant van de straat in. en dan kan daar pas weer Weet je, begrijpen ze niks vechten. Nee, af en toe denk ik wel eens, ga terug naar de ijstijd en sterf uit. Dat denk ik als ik je zo wel <lacht> Laat ze iemand tegen mij, Jochem, lekker makkelijk om als 25-jarig pikkie een beetje bejaarder belachelijk te maken. Laat ze iemand tegen mij, Jochem, besef jij wel dat je zelf ook bejaard wordt? Ik zeg ja, Maar als ik bejaard word, dan hoop ik dat het net mijn oma wordt. En mijn oma en ik lijken echt sprekend op elkaar. Weet je hoe die over straat loopt? 86 jaar.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 in with the Lopen verder dat hij verdwenen was uit de Euro Breakdown. Uh, kan niet hoor Maurice, hij moet terug. Tom Aldel, geweldige plaat, uh, nummer van John Lennon. Hele mooie uitvoering in dit geval. Van het nummer Real Love. Ja, yeah. Dat is James Ray. Dat heet Halt Back the River. Ja, ik moest even kijken hoor. Ik kon het niet meer zien. Hoor. Try to keep you close.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 Hold back the river so wide. Stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. One. Let's no. al iets uit uh, de 60e jaren 66, dacht ik dat het was en dat nummer heet de Sloep John B ja, jawel, geproduceerd natuurlijk door Brian Wilson Ja, heeft u het mes en vork maar vast klaar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 www.facebook.com Schuilenstreek Lunch. Nou, vertel. Ja, ik heb uh, vandaag gekozen naar al het uh, culinaire geweld van de afgelopen feestdagen. Ik heb ik vandaag gekozen voor een uh, eenvoudig uh, vegetarisch recept. Jawel. Zo? En dat is lintpasta met prei en oude kaas. Daarvoor heeft u nodig 300 gram uh, lint, uh, lintpasta, tagliatelle, groen en wit. Uh, 800 gram prei, 1 teen knoflook, 300 gram oude kaas, 4 eetlepels olijfolie en een zakje verse basilicum. Uh, de tagliatelle volgens gebruiksaanwijzing koken... De prijs schoonmaken en in dunne ringen snijden. Knoflook pellen en in plakjes snijden. En vervolgens de kaas in kleine stukjes snijden. In een koekenpan verhit u drie eetlepels olijfolie en uh, daarin fruit u de knoflook. Uh, vervolgens voegt u de prijs toe en laat dit 10 minuutjes op een zacht vuurtje bakken. Tot slot de basilicum fijn snijden. Of fijn knippen en, en de helft ervan aan de prei toevoegen. Breng dit op smaak met een beetje zout en peper. Tagliatelle afgieten. En met prij kaas. en de rest van de olijfolie mengen. En uh, tot slot de basilicum eroverheen strooien. Ik zou zeggen, eet smakelijk! Er kan geen balgenhak bij. <lacht> Wat blijf je nou met je vegetarisch joh. Ja, ik ben, ik, ben, ik ben geen vegetariër hoor, absoluut niet. Uh, nee, maar je hoeft ook niet vegetariër te zijn om af en toe uh, iets lekkers uh, vegetarisch te eten. Oké, okay. nou. Goed, eh. <lacht> uh, <lacht> Binnen, na de uitzending, dames en heren, straks... Uh, het staat er al op hoor. staat er al op. staat er al op. Jee, jij ja. bent snel. Goed, u kunt het dus uh, rustig nalezen op onze Facebookpagina Zandvoort Luncht. Uh, dus www.facebook.com uh, schuine streep Zandvoort Luncht. Daar kunt u het uh, rustig nog eens even nalezen, dit hele recept. En het misschien wel lekker maken voor vanavond. dan verrast u uw hele huishouden nog weer. Huh? Ja, het is geschikt voor vier personen. Kijk, dan bedoel ik. Even, uh, ja, dat was Bruce, uh, Bruce Springsteen natuurlijk. Dancing in the dark, dat hoor ik al. Maar even door met een nieuwe van de dijk. En, uh, die is wel zeer toepasselijk als je. Nou, nu schijnt de zon een beetje. Maar uh, dat duurt ook niet lang. Zelfs de regen heet dit nummer. Mezelf. Ik weet hoe het is, dan zie ik die druppels tegen mijn raam en voor ik erin heb, noem ik jou naam. En het is weer zo laat dat ik me afvraag of het goed met je gaat. En of je gelukkig bent op jouw manier. En of het bij jou daar net zo regent als hier. Het hoeft maar te regenen en ik begin...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 kan zoeken naar hoe het toen was, maar ik weet dat het is over er is niets aan te doen. Kijk, zelfs de regen valt niet anders dan toe. Het hoeft maar te regenen en ik begin dat hou je niet tegen, ook al heeft het geen zin. Ja, hier een, een nieuw nummer van, uh, van die cd Allemansplein.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 Johan Majoors, Jans, kijk hem toch eens beter. Schors van de pannen heet hij, dat wel. Hij heet wel van de pannen. Schors van de pannen en het liedje heet in het zicht van de haven. Ja, en dat komt uit een uh, nieuwe playlist die ik uh, net uh, binnenkrijg. Laterpot uh, in ja. de regio. Ja, present voor de regio. Hé, wat? Hè eh, wat? Ik wou even zeggen, de stem van de van deze zanger doet me een beetje denken aan. Uh, een heup van de, de dijk. Ja, een beetje wel. Ja. Goed, afgelopen zaterdag knalde een man met zijn auto... tegen een benzinepomp aan de boulevard Barnaert in Zandvoort. De pomp raakte daarbij ernstig beschadigd. De bestuurder mag van geluk spreken. Bij een vergelijkbaar ongeval enkele jaren geleden in Haarlem... explodeerde de boel. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit... Bij aankomst bleek de bestuurder verdwenen. De politie ging naar hem op zoek. Even later kwam hij aangelopen. Hij verklaarde de macht over het stuur te zijn verloren. na harde rukwinden. Het slachtoffer werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf haalde het autootje later in de nacht op. Denken bij dat uh, tankstation kapas weer. als de installatie volledig gerepareerd is. Dat lijkt me vrij logisch, eigenlijk. Een deel van het centrum van Amsterdam zit sinds vanmorgen zonder stroom. Op Twitter melden verschillende mensen het uitvallen van de stroom. Ook zouden enkele straten binnen de postcode eh, 1011 donker zijn. En dat is onder andere de Weesbestraat. In vrijwel iedere sector wordt gefraudeerd, dus ook in de schoonmaaksector. Althans, van enkele bedrijven in, en, uh, en, uh, in onder meer Haarlem is dat inmiddels zeker. De inspectiedienst Sociale Zaken en de Belastingdienst hebben dat vastgesteld. Deze instanties besloten uiteraard onaangekondigd... bij enkele uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven en hotels binnen te vallen... om de proeven op de zon te nemen... En wat bleek, enkele hardwerkende dweilers, boeners en schrobbers, krijgen veel te weinig betaald. En dat is ver onder het minimumloon. En draaien langere diensten dan toegestaan. Overigens zijn niet alle schoonmakers zielig. Sommigen blijken namelijk naast uh, werknemer ook uitkeringstrekker te zijn... De bedrijven zijn echter uh, verder wel wat slordig in het verantwoorden van de boekhouding en zouden zich in sommige gevallen schuldig maken aan uitbuiting. De Belastingdienst heeft inmiddels beslag genomen, uh, gelegd op de banktegoeden en verdere maatregelen getroffen. Oh, Dat is leuk als je nog geld krijgt van zo'n bedrijf. Ja, heerlijk. Ja, lekker. En uh, tot zover het nieuws. Er nou is ja, dus nog wat. Er is uh, eind van de morgen uh, rond 12 uur. Vanmorgen is een man gewond geraakt in het recreatiegebied Sparenwoude. Uh, ter hoogte van de Sparendammerweg. Oh. De man kreeg namelijk een boom op zich. Oh, door de wind. Ja. Ai. Dat is niet zo mooi. Nee, dat is zeker niet zo lekker. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een kletsnatte dinsdag draait het ook vandaag weer om buien. En daarbij kan het ook tot hagel en onweer komen. En uh, af en toe, zoals nu, uh, komen er ook een paar felle opklaringen. En dat is vooral oppassen voor de automobilisten. Dat serieogen je... die zon zegt, kan dat ding niet uit. <laughs> ja... Maar dat zeg ik, voor automobilisten is het best wel gevaarlijk omdat de zon nog vrij laag staat. En mijn plotselinge opklaring, uh, weer kaatst dat ook nog eens dubbel of van het wegdek. Dus ja. het is wel een beetje oppassen. oppassen zonnebril, dus. zonnebril meenemen. Bij een harde Zuidwesten wordt het een graad of zes. Vanavond neemt de bevolking weer toe op de nadering van alweer een volgende storing. En komende nacht gaat het weer regenen. De wind uit het zuiden uh, neemt toe naar stormachtig en mogelijk een volle storm aan zee. Windkracht 8 à 9. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen is het weer bevolkt en de hele dag regenachtig. Vanwege de passage van een koufront alweer. Er kan uh, morgen weer zo'n 10 mm vallen... De zuid- tot zuidwestenwind is krachtig tot stormachtig. En de temperatuur stijgt dan naar een graad of 10. Tot zover. Ja. En ik kan er helaas niets beters van maken van het weer. Ja, ja, dat was de echte versie. Hoe vaak zal het nummer gecoverd zijn? Nou, ik denk duizenden keren. Johnny, be good dus. Dit komt uit de film Fifty Shades of Grey. En het heet Earned It. Zou ze het bedoelen? You make it look like it's magic. Don't you? Cause I see nobody, nobody but you. You, you, I'm never confused Hey, hey, I'm so used to being we live in no life Het heet uh, de uitvoerende artiest of de band of hoe dan ook. En het heet uh, Earned. It. Terwijl ik verdien het, zou ja. zouden ze daar mee bedoelen, het komt uit de uh, uit film: ja, tenminste, het staat erachter: 50 Shades of Grey, dus daar zal het wel uitkomen. Dan. Ja. Vind ik wel een uh, toepasselijk muziekje ook trouwens. Als dus je weet waar die film al van gaat, oh, dan wel toepasselijk muziekje. Mm -hmm. Toch? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Oh ja, het zijn de kleine dingen die je doet, hè? Niels Nielsen ook. Die dik op jouw gezicht.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 Zo'n man met een. Uh, ik weer zo'n zo nieuwe artiest met een uiterst herkenbaar geluid. Je hoort eigenlijk gelijk dat hij het. Heiden. Nielsen heet hij. Hij heeft niks met Harry te maken. Maar Harry Nielsen. Ja. hij heet gewoon Nielsen. En hij maakt leuke liedjes, vind ik. Ja, ik vind het hij leuke liedjes maakt. Het zijn de kleine dingen en dat hoor ik liever dan die van zo'n keer aan de laat jongen. Ja, weet ik maar niet voor mij morgen. Ja, leuk liedje. Maar alles klaar. Zo, hier stonden we vanmorgen. 10 minuten op die rotbus te wachten. En niemand eens te laat. was. Bus stop, wedding, she's there, I say. We share my umbrella. Bus stop, bus go, she stays like crossed. nee en de wind stond er echt op midden een Ken je dat onder een bushockey nou de <middels> Hollies en dit is Elton John met een van zijn eerste grote hits en het heet Crocodile Rock Die zeventig, een beetje, denk ik. En er zouden natuurlijk nog veel, vele volgen. Ordersong, your Song. En nog meer van dat moois, wat de man allemaal geschreven heeft. Even weer terug naar de heden dag, heden. Ja, even terug naar het heden, moet ik zeggen. Ja. De script. En no good in goodbyes. En dat zal de laatste worden voor vandaag. dit programma dan, tenminste. Zometeen gaan we natuurlijk nog door met de vinyljaren. Maar eh, hier sluiten we mee af voor van vandaag. In de script. No good in goodbye. Dan weet dat ze binnenkort een concept geven in de cyclo-dood. ze er ook niet goed zijn in gedachten zeggen? Wordt het een lang concept denk ik. Goed, dit programma zit erop. We gaan uh, even een bakje doen. En uh, ons opmaken voor uh, de vinyljaren. Twee uur lang met Santana, Adobe Brothers en Kings. Ja, ja, dat wordt gezellig hoor. Leuke muziek gewoon. Um, mocht u weer aan het werk moeten en niet kunnen luisteren. Nou, bedankt dan dat u tot zover geluisterd heeft. Maar behalve natuurlijk dat u bij ons blijft. Bij CFM voor de vinyljaren. Tot zo aan de andere kant van het NOS Nieuws. Yeah.